uur. Freddy van met het NOS-journaal. Volgens een nieuwe propagandavideo heeft de islamitische staat... zeker 21 Koerdische Peshmerga-strijders onthoofd in Irak. In het begin van de video leven de strijders nog. Ze worden in kooien door de Iraakse stad Kirkuk gereden, meldt CNN. Daarna zijn de mannen volgens IS onthoofd. Beelden van de executies zijn niet naar buiten gebracht. Het Oekraïnse leger en de pro-Russische separatisten zijn vannacht begonnen met het uitruilen van gevangenen. Er zijn 139 Oekraïnse militairen geruild tegen 52 separatisten. De separatisten zeggen dat Oekraïne voornamelijk burgers heeft overgedragen. De kampen beschuldigen elkaar ervan dat ze krijgsgevangenen slecht behandelen. Het is niet duidelijk hoeveel gevangenen er nu aan beide zijden nog zijn. Turkse troepen zijn gisteravond de grens met Syrië over geweest om tientallen van hun eigen militairen te evacueren. Die militairen bewaakten het graf van Suleyman Shah, dat is de grootvader van de stichter van het Ottomaanse Rijk. Het graf ligt in een mausoleum in een enclave in Syrië. Premier Davutoglu heeft op Twitter laten weten dat ook de resten van Suleyman Shah naar Turkije zijn gehaald. Het complex is vannacht door de Turken gesloopt om te voorkomen dat het in handen van IS zou vallen. Het Nigeriaanse leger heeft de noordoostelijke plaats Baga heroverd op de terreurbeweging Boko Haram. Volgens de legerleiding hebben de militairen nu de volledige controle over de stad. Baga werd begin januari door Boko Haram ingenomen. Volgens de autoriteiten zijn daarbij 150 mensen om het leven gekomen. Maar ooggetuigen melden zeker 2000 doden. In de VS zijn twee onafgemaakte schetsen van de Franse schilder Paul Cézanne ontdekt. De schetsen staan op de achterkant van twee aquarellen van de schilder. Het zijn een houtskooltekening en een aquarel. Ze werden gevonden in een museum in Philadelphia. Dat had de aquarellen op de andere kant in 1921 aangekocht. Het weer, geregeld zon, een graad of zeven. En dat is het voor vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. live. ZGFM met, met nu. ZFM Jazz. you mm -hmm.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 I'm not the only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 And, few. and clover being green is something I've never seen. Cause I was born to be blue.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 to laugh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 De mooie klanken van Richard Galliano. Mocht u het eens willen nalezen wat ik nu draai, u kunt u natuurlijk altijd even kijken op onze website ...cfmjazz.nl Het volgende nummer is uh, meteen het laatste nummer voor het eerste uur, want het is een behoorlijk lang nummer. Het uh, duurt in zijn geheel 10 minuten. Dat ga ik niet halen. Um, het nummer is, um, is eigenlijk geproduceerd, of het hele album moet ik zeggen, is geproduceerd door Norman Grants. Norman Grants is een uh, producer in de jazz die een uh, geweldig talent had om um, diverse artiesten bij elkaar te zetten en die hebben samen geweldige muziek gemaakt en uh, dit album wat ik ga draaien daarin, uh, nou er staat een fantastische line-up, zoals dat heet samenstelling van de band met Harry Sweets, Edison op trompet Stan Getz op tenor sax, Gary Mulliken op bariton sax, Herb Ellis op gitaar, Oscar Peterson op piano Ray Brown op double bass en Louis Belsen op drums en u gaat luisteren naar het nummer Chocolate Sunday en het album heet Stanghets, Gary Mulliken, Oscar Peterson, The Jazz Giants uit 1958. Luister naar CFM Jazz. Het eerste uur zit er bijna op. We zijn zo direct uh, weer terug. Nog veel meer mooie jazz. Blijf vooral hangen en luister nog heel even naar Chocolate Sunday.